4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. Een nieuwe bank die niet werkt met de goudstandaard, maar met de kunststandaard. En de Nederlandse uitvoering van de levenslange gevangenisstraf is in strijd met het verdrag van de rechten van de mens. Dat straks in Villa Vepiro. Nu is het NUS Journaal. Jan van der Putten. Op de Rijn bij Keulen zijn twee tankschepen vastgelopen. Het ene schip heeft 1800 ton diesel aan boord. Het andere vervoert ruim 1500 ton nafta. De schepen zijn niet beschadigd en ook de tanks zijn intact. Op de plaats waar de schepen liggen is de scheepvaart gestremd. Autoriteiten in Keulen proberen de schepen zo snel mogelijk vlot te trekken. De Efteling controleert sinds afgelopen weekend... handmatig de veiligheidsbeugels van alle acht banen. Vorige maand was er in de Verenigde Staten een fataal ongeluk... door een loszittende beugel. Een vrouw werd toen uit een achtbaan geslingerd. In de Efteling worden andere beugels gebruikt... dan in het attractiepark in de VS. En de Efteling benadrukt dat dat niet de directe aanleiding was... om de controles te verscherpen, maar dat het wel heeft meegewogen... in het besluit van de eigen veiligheidsadviseurs. Er zijn zowel vanuit certificeringsinstanties vanuit de overheid...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 De Egyptische oud-president Mubarak wordt over enkele dagen vrijgelaten, verwacht zijn advocaat. De 85-jarige Mubarak moest tijdens de revolutie van 2011 het veld ruimen en werd gevangen gezet. Hij is verwikkeld in twee rechtszaken. Hij wordt verdacht van corruptie. En verder is hij beschuldigd van medeplichtigheid aan moord. Mubarak zou de moord op 800 tegenstanders tijdens de opstand niet hebben voorkomen. Zijn advocaat denkt dat de corruptiezaak snel van tafel kan zijn. Het tweede proces, wegens de moord op de demonstranten... zou de oud-president niet in de cel hoeven afwachten. In Hardenberg heeft een gevangene geprobeerd te vluchten... tijdens een vervoer naar de tandarts... Toen ze begeleiders bij aankomst het portier van het busje opende, rende de man weg. Een medewerker van justitie loste een waarschuwingsschot in de lucht om hem tot stoppen te dwingen. Na een korte achtervolging werd de man gearresteerd. Een woordvoerder van het ministerie van Justitie wil niet zeggen waarom de man vastzat. In Winschoten is een deel van een dak van een Albert Heijn ingestort na een zware regenbui. Niemand raakte gewond. Een deel van het dak dat boven de drankafdeling bij de Albert Heijn zat bij de Gal en Gal... Dat is begon op een gegeven moment te rommelen. Er kwam wat water naar beneden, gescheipeld. En toen waren er wat mensen binnen. Die zeiden van jongens, de boel stort hier zo. in. we moeten goed oppassen. En toen is het dak inderdaad naar beneden gekomen. Een deel van het dak kwam op de kassa's terecht. En de supermarkt in Winschoten is voorlopig dicht. Dan het weer in het oosten nog buien. Verder droog en steeds meer zon. Morgen zonnige periode en ongeveer 21 graden. Informatie krijgt van Kees Kwaks. Op de A27 Utrecht-Gorkum staat 4 kilometer tussen Knop het Eveling en Noordeloos. is een ongeluk gebeurd, daarom is de linker linkerrijstrook dicht. En er staat fila op de A28 Hogeveen richting Assen, tussen de africht Westerbork en Assen Zuid 4 kilometer. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Laten nou, de ster gaat de fila verder, wie weet tot zo. Wij hebben geen winkelbanden, geen dure callcenters. En ook geen vertegenwoordigers. Daarom heeft mkbkantoorartikelen.nl wel de goedkoopste kantoorartikelen. Vergelijk u zelf maar op mkbkantoorartikelen.nl. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 Het is Radio 1, Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Tot half vijf hier op Radio 1 met zometeen ons juridisch panel Klinkende Munt. Maar eerst cultuur, Anton de Goede. Welkom Anton. Tessel de Blok. Um, Oh, de goede. Midden in het financiële hart van Nederland, de Zuidas in Amsterdam, is een nieuwe bank geopend. En dat is een bank, ik zei het net al even voor het nieuws, die niet werkt met de goudstandaard, maar met de kunststandaard. De kunstreservebank. Ja. Vertel. Nou, je zegt dat hij nieuw is. Hij bestaat eigenlijk al een jaar. Hij ja. zit er sinds 2012 mei. En... Er is wel nieuws rond te melden, dat zal ik zo meteen doen. Jullie hebben het in de villa deze week over eigenzinnige denkers... op het gebied van de economie. En daar is deze kunstreservebank eigenlijk een prachtig voorbeeld van. Is het een experiment van kunstenaars of is het een economisch experiment? Het is eigenlijk allebei. Die bank is, zou je kunnen zeggen, een alternatief monetair systeem in het klein. Waaraan een groepje bekende hoogleraren uh, hun naam hebben verbonden. Herman Wijfels, Rick van der Ploeg... Heertje. Arnold Heertje, professor Heertje, die uh, vormen het comité van aanbeveling. Wat is het geval? Uh, een bank hebben ze proberen na te bootsen. Een wisselbank, een wisselkantoor. Tegenover dat enorme ABN-AMRO-kantoor aan de Zuidas, is. op een veldje... staan nu eigenlijk drie objecten. Een kluis, een enorme geldpers en een loket. En achter dat loket zit één man in een stofjas en dat is beeldend kunstenaar Ron Peperkamp. Mm -hmm. En die legt heel graag desgewenst uit wat zij daar proberen te doen. En in het kort komt het erop neer dat zij inderdaad, wat jij zegt... vroeger was een bank die had als onderwaarde goud. Zeker. Goud in de collectie. De theorie is dat dat verworden is... en dat dat goud lang niet meer een reële verhouding heeft... tot het geld en de euro... en en het monetaire systeem. Het monetaire systeem is immers nu opgeblazen... Uh, en bevat talloze bubbels. Wat heeft nu uh, waarde die door de eeuwen heen blijft... en door de jaren heen blijft? Dat is beeldende kunst. Dus deze mensen van deze bank die hebben gedacht... kunnen we niet iets verzinnen... zodat die, dat geld vertegenwoordigd wordt door kunst. En daartoe hebben ze een systeem bedacht. Eigenlijk heel simpel. Je komt aan het loket... En je kan de munt van de week aanschaffen. Ontworpen door een beeldend kunstenaar van naam. En die die munt, wordt daar geslagen? Die munt wordt daar geslagen. <gül> 100 is de oplage per week. Dus het is zeldzaam. Ze zijn genummerd. En zijn speciaal ontworpen hiervoor. Die munt die kan je ook te alle tijden weer inwisselen. Met een uh, enorm hoge rente van 10% op jaarbasis. Voor de, want je gaat te hard. Wat is de waarde van die munt op het moment dat je hem koopt? 100 euro. Dat is 100 hier. euro, dat is vast. Ja, is vastgesteld. Okay. 100 euro is die munt en je kunt, eh, na, je, die kan je kopen... en na drie dagen als je spijt hebt, kan je hem weer inwisselen... en dan krijg je er nog rente op ook. Ja. En na een jaar is dat zelfs 10 procent. Dat, dat is hoger, veel, ja. Hoger dan op een normale bank. Ja. Het is eigenlijk uitgaan van, Saskia Stuiveling zei net... heel kern van een economie is vertrouwen. En wat je dus eigenlijk moet hebben is vertrouwen in... In, in, in het onderpand, zal ik maar zeggen, en in die beeldende kunst. En aangezien het mensen zijn van naam, bestaat dat vertrouwen er wel. Als je naar de site gaat van de kunstreservebank... kan je zien wat de koers is van de munten. Want die koers schommelt natuurlijk. Je die... koopt hem voor 100 euro. En hij wordt dus meer waard, maar hij wordt ook verhandeld. Ja. Hij moet verhandeld worden buiten die bank om... want na één week is die specifieke munt niet meer leverbaar. Alle details, want dat roept vragen op... Tuurlijk. die moet je maar nagaan op de website Kunstreservebank. Maar het, is, het ont... is serieus. Het is een monetair experiment, maar ook een kunstexperiment. Het is eigenlijk een experiment om het huidige monetaire systeem... Door de... te lichten. Door te en lichten. door te kijken van wat is het nou precies en hoe werkt het? Ja. En het grappige is... En omdat ze ervan uitgaan dat kunst een veel vastere waarde heeft... dan goud of wat dan ook. Ja. Ja. Grote namen werken daaraan mee. Dat is natuurlijk een voorwaarde. Ik heb gisteren namen die meewerkten tot nu toe. Ted Noten, Erik van Lieshout, John Kurmerling, Dat zijn niet geringe namen. Uh, er komt één naam aan. Ik heb gisteren, ik, mag, ik mag hem niet voor de radio vertellen. He. Maar het is top of the bill. En ik garandeer je dat als die naam meedoet... dan zijn er nog meer musea die die munten in totaal gaan inslaan. En zal de, de waarde... Uh, ik, ik, ik merk dat jij ook enthousiast bent... en dat je ook echt gelooft dat dit, dat dit gaat werken... of dat dit kan. Dus dan Ze zitten daar met drie kleine... Een, een, een, een geldpersje en een kluis... en een loketje op die Zuidas. Ja, en het leuke is, ik ben daar gisteren geweest... en Marijn Bolink was er, een van de kunstenaars. Het is behalve dat het er over geld gaat... gaat het ook over de beeldende kunst. En hoe sla je een munt? En wat kun je doen met minimaal relief? Uh, dus het gaat ook over het vak... Dat terzijde. Het nieuws nu vandaag is dat de bank gaat verkassen. Want aan de Zuidas is een terreintje dat moet ruimte maken... ongetwijfeld voor een prachtig gebouw dat daar moet komen. En dankzij het enthousiasme van Charles Esche... de directeur van het Van Abbe Museum in Eindhoven... die uh, Mirjam Schreurs, de wethouder van cultuur, al daar uh, onder druk heeft gezet... en gezegd van dit is een prachtig plan, gaat het hele... op. De drie elementen, dus die per, de pers, het loket... en um, de kluis verkassen naar Eindhoven. In de buurt van het station. Vanochtend contact gehad met de gemeente dat Eindhoven. En dat is nu rond. En dat, maar uh, is dat nou is dat de progressie van Amsterdam naar Eindhoven? Het is maar een vraag. Nou, het is leuk. Het staat nu al een jaar daar bij de Zuidas. Heel veel bankmensen hebben daar nu kennis van genomen. Het is ook goed dat het ook weer verkast. Sterker nog, de Raad van Toezicht van de Bank, want die bestaat ook, die heeft gezegd, we gaan een heel tournee organiseren. En tot slot laat ik even aan het woord onze Ron Peperkamp, die dat tourne tournee hier aankondigt. Luister. We gaan binnenkort naar Eindhoven, daarna door naar Frankfurt, waar we dan met Duitse kunstenaars werken. Daarna naar Londen, de City, waar we met Engelse kunstenaars werken. New York, misschien nog een tussenstap in Dubai. En uiteindelijk... Eindig in Hongkong. De kunstreservebank. Ja, Oké, okay, verovert de wereld. Ja, laatste opmerking. Die kluis die moet ver, ver, verkast worden dus. En dat, dat zware, zware materiaal. Die, die, die pers die weegt 6000 kilo. Uh, inmiddels hebben ze ook een bouwfonds opgericht. Zie diezelfde website. Want mm -hmm. er moet geld komen om de boel te verkassen. Okay. Nu hou ik op. Het kan, dat is heel goed. Het kan ook allemaal gevonden worden op onze site. Dankjewel Anton de Goelen, Schuld en boete. Met vandaag... Marnix van der Werf, advocaat Paul Vught, midsdaadverslaggever Parol En Anton van Kalmthout, emeritus hoogleraar Vreemdelingenrecht. Goeiemiddag, heren. Er um, is een belangrijke uitspraak van het Europese Hof geweest. Die hebben een uitspraak gedaan in een, zaak, in een Britse zaak, rond drie veroordeelden. En het Hof oordeelt dat er bij levenslang na 20 à 25 jaar... gekeken moet worden of die straf moet worden verlengd. Anton, dat heeft nogal wat gevolgen. Kan dat gaan hebben voor het Nederlandse beleid? Waarom? Omdat in Nederland in principe levenslang levenslang is. En de enige mogelijkheid om zeg maar, eerder in vrijheid te worden gesteld... is als er gratie wordt verleend. En gratie wordt zelden verleend, omdat ook de gratiewet... eigenlijk nauwelijks mogelijkheden biedt om iemand gratie te verlenen. Op grond waarvan kan je dat nu volgens die wet krijgen? Twee redenen. Eén is dat er nieuwe feiten zijn bekend geworden... die als de rechter ze destijds had geweten... een andere straf tot gevolg zouden hebben gehad. Dat is ook begrijpelijk. Dus is een correctie op het vonnis. Tweede is als er geen redelijk doel met de ten uitverlegging van de straf meer gediend is. Hm. En dat wordt uitgelegd als uh, wanneer iemand uh, zeg maar terminaal ziek is. of zodanig gehandicapt dat hij in een inrichting niet meer kan worden verzorgd. dat dan een reden is om hem vrij te laten. En heeft de staatshoofd daar niet ook een uh, rol in? Kan hij, als hij een goede bui, he bui heeft. over zijn hart strijken? Nee, formeel is in Nederland in ieder geval het staatshoofd wel degene die net als bij wetten het besluit ondertekend, maar de feitelijke beslissing... is een politieke beslissing die genomen wordt door... Hij kan door... niet zeggen het is kerst en ik laat er uh, drie ja. Nee, Daarom dat in Nederland, anders dan in veel andere landen... Er bij verjaardagen of bij ju jubilea... Uh, nooit collectivigatie meer wordt verleend. De laatste keer is dat gebeurd in de periode van de watersnoodramp. Ja. Hm. Uh, Marne Marnix van der Werf als advocaat. Kan jij daar iets mee met zo'n uitspraak van het Hof? Um. Niet in concreto. De Hoge Raad in Nederland heeft al een keer beslist... dat gratie op dit moment voldoende is als, als ontsnappingsmogelijkheid... aan de levenslange levenslang. Maar nu ligt deze uitspraak uh, van het Hof daar. Die ja, maar die uitspraak, de die, die uitspraak is net. niet helemaal nieuw. Hmm. En, en die uitspraak die laat vooralsnog allerlei manieren... waarop dat kan worden ingevuld, laat, en dat laat die uitspraak open. Het is wel zo dat de situatie steeds nijpender wordt. Wat het laat die wat... dan open? Want ze zeggen toch, er moet altijd... Ja, maar de, ja, en dan, dan zegt de Hoge Raad hier van ja, gratie, is die uitweg? Is die manier om voor herziening? Maar ja, op het moment dat een gratieverlening zo beperkt wordt ingevuld... zoals professor van Kanthout zegt... dan is dat in, in werkelijkheid natuurlijk eigenlijk nauwelijks zo. En zal, op termijn zal er wel wat moeten veranderen, maar dat is niet morgen. Maar nou, die, die, die, de uitspraken van het Europese Hof gaan toch boven uitspraken van Nederland? Ja, anders? en ik denk dat de uitspraak wel iets verder gaat. De Hoge Raad is de uitspraak overigens aan het bekijken. De uitspraak is wel weer verder gaand dan eerdere uitspraken van het Hof. Omdat uh, de, de grondslag in Engeland om iemand gratie te verlenen. was op grond van wat men dan noemt compassionate grounds. Dus, dus compassie. En dat zijn precies de twee gronden. die in Nederland ook worden toegepast, best levenslang. Namelijk terminaal ziek of uh, uh, lichamelijk uh, ernstig gehandicapt. En dat zijn nou precies de twee gronden... waarvan het Hof heeft gezegd dat dat niet meer voldoende is. Mm -hmm. Het heeft namelijk ook consequenties, en daar gaat het Hof ook op in... dat iemand op het moment dat hij de gevangenis ingaat dan ook al heeft hij levenslang... dan moet hij toch in ieder geval nog een hoop kunnen koesteren. Er moet een reële mogelijkheid zijn dat er ooit weer in, dat hij in vrijheid wordt gesteld. Ja, maar dat bedoel ik. Dat is wat ze nu benadrukt ja, hebben en a, gezegd a, hebben. En daarbij is, zijn de criteria die jullie nu hebben niet voldoende. Nee, en dat betekent ook... want dat is ook iets wat van belang is, ook voor het Nederlandse beleid... dat ook de tenuitverlegging, zoals die voor wordt gegeven... ook in dat teken moet staan. En dat betekent, dat zegt het wel ook... dat ook programma's die voor de normale de gedetineerden... die tijdelijke straf hebben gekregen, worden gegeven... Ook voor die le le levenslang. Ja. Dus de, de, de tenuitverlegging moet ook voor levenslang in het ja. teken staan van de resocialisatie, van de terugkeer ja. in de samenleving. En dat is het Vanaf nieuwe... het allereerste begin of nadat er tussendoor getoetst is? Nee, de, vanaf het begin moet, moet zeg maar de racialisatie... Moet al, en het staat okay. ook in allerlei internationale verdragen... waar wij ons mm. overigens niet aan houden... Dat, dat moet ook gelden voor levenslang. En dat is nou precies het punt... dat het programma voor levenslang in Nederland afwekt... van datgene wat gegeven wordt aan degenen die ja. tijdelijk zijn gestraft. Val Vucht, denk jij dat in het milieu waar jij wel rondloopt... Uh, dat men dit... Uh, men staat te juichen bij dit nieuws? Ik vrees dat men de, de, de krant niet leest waar dit in staat, uh, per definitie. Maar ik, denk, ik ben het wel met... Uh, uh, maar niks. Maar niks eens dat, uh, dat het waarschijnlijk wel heel lang gaat duren als het wat gaat uh, uh, opleveren. Want Nederland krijgt voortdurend op z'n donder van het uh, Europese Hof mm. voor de Rechten van de Mens. Uh, er zijn hier wel meer. Uh, uh, zaken gaande die volgens het Hof misstanden uh, zijn. En dat uh, leidt er niet meteen toe dat de gang van zaken wordt aangepast. Dus ik denk nee. sowieso... Uh, uh, de boeven op straat zijn hier niet zo heel erg mee bezig, denk ik nog. Uh, en Als er uh, een, uh, stel, er komt zo'n... Ja, Marlix, jij wil ja. nog wat zeggen. Wat heel belangrijk is in het Nederlandse systeem... is dat gratie een gunst is. En die gunst komt bij het ministerie van Justitie vandaan. Daar komt geen rechter aan te pas. Als je... Uh, zou doen wat het Europese Hof kennelijk wil. Dat spreekt die ze doet, niet zo duidelijk ja, 20, 5, uit. Want, ja, 20, 20 dan jaar. komt er ja. een toets door een rechter... Uh, met vaststaande criteria op een redelijk voorzienbaar moment. Dat zou al een hele grote vooruitgang zijn. Wat zijn die criteria? Ja. Want dat vroeg ik me af. Als we, stel, dat gaat door. Er komt zo'n tussentijdse toets... na 20, 25 jaar. Goed, daar valt dan over te kijken wanneer... Waar kijken ze dan eigenlijk naar? Nou ja, men kijkt natuurlijk in de eerste plaats naar de redenen waarom destijds levenslang is opgelegd. Mm -hmm. En dat, dat zijn penologische gronden, dat noemt de trof overigens ook. Dus als iemand nog steeds een gevaar is voor de samenleving, dan dat wordt getoetst, want dat was een van de redenen om levenslang te geven. Als dat inmiddels niet meer het geval is, is dat ook geen reden meer om nog steeds het laatste stukje van zijn leven uh, vast te houden. Heeft iemand zich verbeterd? Hoe heeft hij aan de regionalisatieprogramma's uh, tijdens die periode van detentie meegewerkt? Dat zijn de criteria die overigens ook gelden voor iemand die tijdelijk ja. een tijdelijke stof gekregen om voor, voor verwaardelijke vrijstelling in aanmerking, aanmerking ja. te komen. Ben jij het eens nog heel even met Marnix dat hij als hij zegt, uh, ik zie het zo vaak niet lopen, want Nederland luistert over het algemeen, of over het algemeen, ja, maar, lang niet altijd. Naar... Maar Nederland is een, nog maar een van de weinige landen waar die toets niet bestaat. Hè. Er zijn maar drie of vier landen binnen de Raad van Europa die zo'n mogelijkheid niet kennen. Dus uh, die druk om, uh, ook in Nederland is er een, een hele krachtige groep bezig om, zeg maar, toch depressie uit te oefenen. En ik denk als een paar advocaten naar het Europees Hof gaan. En, want er zijn natuurlijk mensen die al 20, 25, 30 jaar lang in Nederland ook al levenslang hebben gekregen. En dat aankijken, dan denk ik dat het Hof ook daar een uitspraak over zal doen die vergelijkbaar zal zijn met die van, uh, van Engelman. Marne, Maar zou een schone taak voor jullie kantoor? Altijd. <laughs> We blijven even bij jou. We gaan het hebben over de vergoeding van de rechtsbijstand. We hebben het hier wel vaker over gehad. De vergoeding die advocaten krijgen voor de rechtsbijstand. Het bedrag gaat omlaag van 104 euro naar 70 euro per uur. Neem ik aan, natuurlijk aan dat dat is. Uh, en de staatssecretaris Teven, die naam die valt hier regelmatig... Die, die vindt dat nodig om de toegang tot het recht... ook in de toekomst te garanderen. Want anders wordt het te duur en dan is de kast leeg... en dan wordt er helemaal geen vergoeding meer betaald. Althans, dat suggereert hij daarmee. Um, jullie hebben daar direct mee te maken, jullie kantoor Marnix. Vertel wat dat nou in de praktijk betekent. Ja, die maatregel, dat is een onderdeel van een, een heel pakket... In, in de zoveelste plannen van Teven voor bezuinigingen op de rechtsbijstand. Dat doet hij ook bij het civiele recht, het verbindenisrecht, het echtscheidingsrecht, het huurrecht. In de meeste van die gevallen wilde hij eigenlijk helemaal van de toevoegingsrechtsbijstand af. Maar ook het strafrecht treft hij hard. En je, het gaat hier niet om, om rijke mensen die veel geld kunnen betalen voor een zaak. Mm. Je hoort wel in de krant dat... Uh, commerciële kantoren in het strafrecht en ook in het civielrecht... 200, 300, soms 400 euro per uur uh, rekenen voor, uh, voor bijstand. Mm -hmm. En dat ge in dit soort gevallen is dat niet zo. Dat gaat om mensen die het niet zelf kunnen betalen mm. of die gedetineerd zitten. Voor de grote strafzaken, dus de zaken die er werkelijk toe doen... als iemand van een ernstig delict verdacht wordt... waarvoor hij een lange straf kan krijgen... Um, krijgt de advocaat op een gegeven moment... nadat hij 24 uur voor een vaste vergoeding heeft gewerkt... ongeveer 100 tot 104 euro per uur uitgekeerd van de staat. Dat wil teven terugbrengen naar 70 euro per uur. Dat gaat dus een derde af. En Dat betekent dat het voor uh, veel advocatenkantoren... moeilijk zal worden om dat soort zaken rendabel te doen. Mm -hmm. en, en is daardoor... het niet onmogelijk, heel voorzichtig? Maar nou, eh, onmogelijk is niks. En maar ik moet van die 70 euro moet ik mijn personeel betalen en de potloden en de huur. Ja, en dat bedoel en, ik, dat is toch een ondergrens, mag ik aannemen? Ja, maar die, dat die, gaat dan die ondergrens koste? hebben wij nog lang niet bereikt, want okay. zover is het uh, zeker niet. En dat gaat dan ten koste uh, van, de, van, de, van de service die jullie verlenen aan cliënten. Nou, dat betekent dat kantoren zoals wij um, zullen gaan omzien naar andere inkomstenbronnen. En dat we meer betalende zaken proberen te gaan doen. Ja. En dat betekent dus dat mensen die een grote strafzaak hebben, dat die. Dat die aangewezen zijn op een veel kleinere pool van advocaten die dat ja. soort zaken nog willen Paul doen. Alvurts, dit, dit hakt er wel in het milieu, kan ik mij voorstellen. Nou, dat denk ik wel. En ik denk dat. Kijk, het kantoor van Marnix is een groot kantoor met uh, een hoop uh, zeg maar bekende en aansprekende cliënten. En daar kun je nog wel, zou ik denken, een mix uh, uh, bedenken van. De, de komt, het grote geld komt binnen bij grote zaken met mensen die het kunnen uh, betalen. En daarvan betaal je de rest. Ja. Er zijn natuurlijk ook advocatenkantoren waar die mix heel wat anders ligt. En waar, uh, uh, waar het dus. Veel sneller uh, penibel wordt. Mm. En uh, je hebt natuurlijk criminelen in soorten en maten. Maar uh, er zijn er natuurlijk een heleboel die ook van geen legaal inkomen hebben. Daarvan kun je natuurlijk zeggen, oh, dat hebben ze stiekem zwart. Maar er zijn er ook. Uh, er zijn ook een hoop mensen die strafrechtelijk in de problemen komen... die uh, een advocaat nodig hebben, die geen hoop geld hebben om in te graaien. Ja, en, en, en, en er zijn ook kantoren die heel veel van dat soort mensen uh, verdedigen... en minder grote, dus da daar heeft maandig gelijk. Dan krijg je uh, een veel kleinere pool van advocatenkantoren... die zich nog Anton, kunnen veroorloven te functioneren. Als, ja. dat, als dat doorslaat, tast dat dan niet een soort fundamenteel recht aan... wat iedereen heeft dat je in elk geval altijd verzekerd moet kunnen zijn... van ik weet niet of je moet zeggen kwalitatief goede... maar in elk geval van rechtsbijstand, dat op zijn minst. Nou ja, 40 jaar geleden is er een zwartboek van Eusekui gekomen... waarbij de sociale rechtshulp eigenlijk eh, voor het eerst als, als recht... min of meer werd erkend. Toen zijn er een aantal voorzieningen getroffen... Uh, jarenlang is dat uh, goed gegaan. Is dat, uh, werd dat ook ongekend dat iedereen het recht heeft op een fatsoenlijke rechtsbijstand? Nu zie je op alle mogelijke manieren dat dat uh, niet alleen om financiële redenen. Mm -hmm. Ik denk dat er ook andere redenen zijn. Je ziet het ook in het vreemdelingrecht. Dat men uh, eigenlijk toch uh, de mensen wat dat betreft weer wil melkkorven. En ik verwacht dat we over een jaar of tien weer eens een zwart boek gaan uitbrengen. Ja, dat het die kant op gaat, Marlix. Ja, dat, is, dat, dat zou heel goed kunnen. Ja. En zeker in dat soort zaken, in die grote zaken... komt het op de details aan. Dus je hebt een advocaat nodig die bereid is... om veel uren gedetailleerd in zo'n zaak te steken. Hm. En als die vergoeding dat niet kan rechtvaardigen... Ja, dan als je gewoon problemen krijgt met je betalingsverkeer... doordat je 200 of 300 uur in zo'n zaak steekt... Ja, dan ga je dat niet meer doen. Nou, dat heeft ook wel eens met beschaving te maken. Hè? Dat je alvast. dat gewoon uh, werkbaar houdt. Dat mensen in elk geval goed worden uh, verdedigd. Kijk, de staat is natuurlijk... Uh, uh, met een enorm apparaat en een, uh, een verdachte is... Uh, heeft zijn advocaat er verder niets ja. uh, en geen juridische kennis. Ja. Dus uh, kijk, ik hoef hier uh, niet per alle soorten verdachten te gaan zitten verdedigen... maar mm. er zijn gewoon mensen die strafrechtelijk in de problemen komen... die hun recht proberen te halen en die daar gewoon veel uh, tijd van advocaat voor nodig ja. hebben. En, ja. en dat moet gewoon, uh, lijkt mij... Mogelijk worden gemaakt in een, een nette rechtsstaat. Ja. Klimmen jullie, in de, is jullie, jullie orde niet enorm al bezig? Overal op de wereld? De orde uh, de gaat zich daar zeker mee bemoeien. En er wordt op dit moment van alles georganiseerd waarvan ik de details niet weet. Uh, maar hier is het laatste woord nog niet over gesproken. En het gaat niet alleen over strafrecht. Nee, uh, nee over naar... al die andere rechtsgebieden die ik net nee. noemde. Ja, we komen hierop terug, dat is zeker. Zeker als het in de Kamer behandeld uh, ja. gaat worden. Uh, Paul Vubs, we gaan weer even naar jou. Het nieuwe sloot in Amsterdam, schietpartij vrijdagnacht. Wat in man zwaar gewond, wat is hier gaande? Nou ja, het, het belangrijke aan die schietpartij is uh, dat het slachtoffer, uh, ingebouwd B, heet hij, uh, betrokken is. Uh, bij ook een andere zaak, waar overigens het kantoor van uh, Marnix ook weer bij betrokken is. Dat is een soort octopus, dat kantoor van Marnix zit ook <laughs> wel in. Allemaal armen die uh, grijpen. Dank voor de reclame. Ja, het is een schepige vergelijking. Zo kom er toch nog bij Je gaat die, van alles achteruit. bij de kostbare tijd. Met, uh, okay. <laughs> Ga door. Uh, deze uh, jonge man, 27 is die. Um, zit, zit ook in een zaak verwikkeld die uh, te maken heeft... met de schietpartij in de staatsliedenbuurt, althans volgens justitie. Uh, de schietpartij in de staatsliedenbuurt, om even terug te gaan... is 29 december, zijn daar uh, twee personen met automatische wapens uh, doodgeschoten. Degene op wie de daders het eigenlijk uh, voor justitie, althans, gemunt hadden... Is, heeft kunnen vluchten. Uh, die persoon die heeft kunnen vluchten was eerder al volgens justitie doelwit... van een groepje, dat, tot dat groepje, behoorde deze in Jomar B. Wat interessant is aan die zaak is dat het, uh, dat het toch wel een uh, verband lijkt te houden met een onderwereldveten. Ik zeg niet per se, ik, ik weet niet wat, wie deze daders zijn, en, uh, maar mm -hmm. het lijkt er sterk op dat ook deze schietpartij daar uh, mee te maken heeft. En, en in, die, uh, in een uh, ruzie tussen twee uh, uh, grotere partijen er zijn nu toch al wel behoorlijk wat uh, slachtoffers gevallen. Mm -hmm. uh, en, en, en dat Want voor, de, voor die moord in de staatsliedenbuurt... of die liquidatie van die twee was er ook, zijn er ook al meer moorden gepleegd... die daarmee of aan waren. Nou ja, ook, ook alweer een goede bekende ex-client van uh, uh, Marnix is daarin uh, Als je dit zo zegt, dan denk je, is het dan gek dat wij meteen denken... aan komt daar een volgende passagezaak aan? Is nou, dat een is grote... helemaal niet gek. Ik denk dat het ook uh, uh, zo zal zijn. Ja? Uh, er zitten nu inmiddels voor die staatsliedenbuurtzaak... Uh, uh, zitten drie verdachten vast... Uh, tegen wie justitie denkt een hoop bewijs te hebben. De zaak waar ik net, te, dus de, uh, deze man die nu neergeschoten is en Vader, zijn macht, uh, drie uh, medeverdachten onder wie uh, Granite M. Uh, ook weer een, een, een klant van Markxovers, maar een, een, een bekende <laughs> figuur. Die, uh, die zaak wordt aan, aan deze dat drie nog verdachten tijd in de buurt gelinkt. <laughs> nee, want, dus die zaak wordt al aan elkaar gelinkt. Dan heb je ja. dus al een zaak. Met minstens zeven verdachten. Mm -hmm. uh, nou, justitie zoekt er nog een paar uh, ja. die vluchtig zijn. Uh, en het onderzoek loopt nog. En uh, ze hopen nog meer uh, verdachten in beeld te krijgen. Ja. Nou ja, dus gegarandeerd wordt dat een grote zaak. En die zal een andere naam krijgen, uh, passage wordt. Jawel, maar, maar vergelijkbaar. Dat ging toch ook uh. om, om een grote ja, aantal liquidaties hoop... in Amsterdam zonder. Ja, weer. Ja, ik denk dat we allemaal hopen uh, um, dat die, wat dat die nou niet duurt. zo lang zal duren... en zo de, de omvang gaat krijgen van passage. Maar dat justitie hier volop gaat inzetten, is evident. Want kijk, tot in Den Haag is naar na die schietpartij de staatsliedenbuurt... Waarbij overigens ook twee politieagenten met automatische wapens zijn uh, beschoten, is dat in Den Haag geroepen, hier gaat onderste steen boven komen. en uh, we gaan uh, niet rusten. Nou ja, die term ken je allemaal wel, van uh, wat in Den Haag zo geroepen wordt. Maar er is in elk geval wel een hoop prioriteit aangegeven. En ik denk dat het OM dat voor een deel in elk geval, willen, uh, geval zal willen nakomen, die uh, ja. afspraak, waar dat in hun mogelijkheden ligt. Dus dat zal een grote zaak worden, zeker. Okay. Nou, Hebben we nog tijd voor één laatste onderwerp? Ons, ja, we willen nog even op terugkomen. Waar we ja, vroeger vroeger vorige week over hadden. hadden we het over hongerstakende asielzoekers... die nog steeds in een isoleercel terechtkomen. Er is gezegd dat dat niet meer zou gebeuren. Het is wel gebeurd. Al te kant houdt, jij was hier vorige week niet. Maar jij wou er ook, ook nog even op terugkomen. Ja, omdat uh, de, commissie van toezicht, de klachtcommissie van de commissie van toezicht... van uh, Schiphol heeft inmiddels een uitspraak gedaan... en uh, ook gezegd dat uh, het opsluiten in een isolatiecel... ook noemen ze het dan een observatie, of hoe je ja. het ook noemt dat dat uh, niet geoorloofd is. Uh, en de reden was dat uh, het, uh, het schiphol in ja. grensrocies dat heeft een apart reglement, dus niet de normale penitentiaire beginselwet mm -hmm. En dat voorziet niet in het opsluiten van iemand... in een uh, observatie- of isolatieruimte met camerabewaking. Dus dat is de formele grond. Tweede reden was, uh, aanvullend eigenlijk, want dit was al voldoende... dat uh, de staatssecretaris geen uitvoering heeft gegeven... aan wat in 2011 al ja. rond de plaatsing van honderd is gezegd. Ja. Maar niks, als jij zo'n cliënt hebt, zou je daar wat mee kunnen met deze uitspraken? Ja, dat denk ik wel. Uh, je moet alles aangrijpen in dit soort zaken. De, uh, de procedures zijn heel stroperig en langzaam. Dus je moet ja. op alles inzetten en iedere uitspraak is een steuntje in de rug. Het doet mij sterk denken... het is niet helemaal vergelijkbaar, maar het doet mij sterk denken... aan uh, Volkert van de G, die... Uh, toen hij net als aangehouden ook niet meer wilde eten... en toen ontstond er een discussie over zijn plaatsing in zo'n cel en dwangvoeding. Hmm. En het uh, geschiedenis herhaalt zich altijd weer. Ja. Nou goed, moeten we afwachten of meneer Teven misschien nu wel zijn oren daarna laat hangen... en anders zal de kamer hem daar, mag ik aannemen, wel op aanspreken, toch? Alboe van Komthoud, dankjewel. Maar van Werf, op en Paul Vugts. Wij zijn er morgen weer na half vier en zometeen na het nieuws van half vijf. Lucella Carasso met het Radio 1 e Goedemiddag. Goedemiddag. We volgen het nieuws in Egypte. Uh, alsof het niet ingewikkeld genoeg is, daar gaat nu het verhaal... dat Mubarak misschien ja. op vrij voeten komt een deze dagen. Uh, we spreken over kitesurfen, problemen voor de reddingsbrigade hier... Uh, voor de kust. En we hebben het over de Amsterdamse beurs. Steeds meer bedrijven die daar uh, verdwijnen. Ja. Oké, okay, dat gaan we zometeen horen, Dankje.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 De achtbanen van de Efteling worden extra gecontroleerd. Onlangs werd in de Verenigde Staten een vrouw uit een achtbaan geslingerd... doordat een veiligheidsbeugel los zat. De Efteling zegt dat daar andere beugels gebruikt worden dan in Nederland... maar loopt de achtbanen nu handmatig na. De Rijn bij Keulen, die gestremd was door twee binnenvaarttankers... is gedeeltelijk weer vrij. Het Belgische en het Nederlandse schip waren vanmorgen vastgelopen. Het ene schip vervoerde diesel en het andere nafta. In de loop van de middag slaagde een Nederlands containerschip erin... beide tankers vlot te trekken... en de scheepvaart, in Keulen kan, ne, de scheepvaart kan Keulen nu in noordelijke richting weer passeren. En in Hardenberg heeft een gevangene proberen te vluchten... toen hij op weg was naar de tandarts. Hij werd met een busje van justitie naar zijn afspraak gebracht. En toen hij er vandoor ging, loste een bewaker een waarschuwingsschot. De gevangene is opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten. En de verkeersinformatie krijgt u van Kees Kwaks. Het stond niet al te druk. Kilometer van gaan aan file. De A9 Amstelveen-Alkmaar staat drie kilometer van knooppunt Kooimeer. Er staat een vrachtauto stil op de rechter rijstrook. En de meeste vertragingen zijn vanmiddag op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar staat 8 kilometer na een ongeluk tussen Everdingen en Noorderloos. Na het ongeluk is de linker rijstrook dicht. De verkeer kan vanaf knooppunt Everdingen beter omrijden via de A2 en de A15.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 Goedemiddag. Het politieke seizoen begint langzaam aan weer. We kijken vanmiddag hoe het staat met de discussie over de bezuinigingen binnen de coalitie. Het is een prachtig gezicht, al die kitesurfers in actie voor de Nederlandse kust. Maar voor de reddingsbrigade is het minder leuk. Tientallen keren moesten ze uitrukken afgelopen week. Straks meer daarover. En we herdenken ook de markante veilingmeester Jan-Pieter Glerum. Die is overleden. Eerst Egypte, want uh, iedere dag is het spannend hoe het gaat... tussen de moslimbroederschap en het uh, leger. De regering denkt erover de broederschap te verbieden. Zover is het nog niet. En er komt nu ook nog eens het nieuws bij... dat oud-president Mubarak mogelijk deze week vrijkomt. Dat uh, maakt wellicht ook wat reacties los. Rechtbankmedewerkers die zeggen dat de rechter geen reden meer zou zien... Uh, om hem vast te houden. Verslaggever Joris van den Kerkhof is in de hoofdstad van Egypte. Joris... Dat nieuws over Mubarak, voor wat het waard is... Hè, want het is een inschatting uh, tot nu toe... is dat uh, op straat doorgedrongen? Ja, ja, het is natuurlijk ook die, van de inschatting van een advocaat... die zegt van hij wordt vrijgesproken en volgende week uh, vrijgelaten. Uh, de straat waar ik nu ben... Uh, uh, ja, daar hoor je verschillende dingen. Want alles, uh, ieder nieuws in, uh, in Egypte, dat ligt er maar aan, aan wie je vraagt, uh, wat voor antwoord je uiteindelijk krijgt, welke kant uh, dat opgaat. Uh, ik sprak net iemand die uh, uh, onder het viaduct waar ik nu ben, waar heel veel bussen staan ook, die mensen uh, op tijd naar huis brengen voordat... Uh, de avondklok ingaat. Uh, die man die wel zijn zaken aan het doen in hoort het goed. En die zegt van ja weet je als de rechtsstaat nou zo is dat die man lang genoeg je voorarrest heeft gezeten ja we moeten het recht uh, zijn recht laten en dan moet hij maar vrijgelaten worden. En trouwens Boer heeft hele goede dingen gedaan voor het land. Alleen de afgelopen tien jaar heeft hij er een potje van gemaakt. Nou, iemand kwam daarbij staan en die zegt meteen van Mubarak is het beste wat uh, Egypte ooit uh, is overkomen. En uh, die mensen die het afgelopen jaar aan de macht waren, die hebben er een potje van gemaakt. Het leger, de vrienden van Mubarak, die doen het uh, echt heel erg goed. Dus ja, dat hoor je hier, maar als je met moslimbroeders gaat praten, zul je vast... En andere verhalen horen. Ja, nog altijd zei ik net: is het ook spannend hè, wat er iedere dag gebeurt tussen die twee partijen. Nu, nu ben jij vlak bij de gevangenis waar uh, de 36 mannen in zaten die gisteren uh, zijn doodgeschoten tijdens een transport. Kan jij een beeld krijgen wat daar, wat daar gebeurd is? Nou, dat is heel erg moeilijk uh, om dat beeld echt goed te krijgen. Ik was net bij de gevangenis zelf. ...dat daar allemaal mensen staan die op lijsten staan te kijken, uh, met, met name daarop. Nou ja, dat blijken dan lijsten te zijn met name voor mensen die in de gevangenis zitten. Daar gaan ze vanuit dat ze die dan kunnen bezoeken die de afgelopen dagen gearresteerd zijn. Op het moment dat je vragen gaat stellen over wat er dan gisteravond gebeurd zou moeten zijn, echt vlak bij de gevangenis, wordt de glashuid ontkend dat dat daar gebeurd is. Komen er veiligheidsmensen bij staan die uh, een beetje uh, geïnteresseerd, maar ook wel intimiderend komen kijken van wat kom je daar dan doen. Nou, iedereen in die directe omgeving zegt, het is hier niet gebeurd. Misschien is het wel niet gebeurd. Wij zijn hier voor uh, uh, iets anders. Nou, als je daar eenmaal iets verder vandaan bent, kun je met mensen praten die zeggen van ja, hier... Een kilometer van de gevangenis. Hier zag ik gisteren heel veel mensen aankomen rennen nadat het gebeurd was. En het verhaal wat ik hoorde was dat er 7, uh, 8 moslimbroeders uh, gewapend uh, de bus hebben aangevallen. En dat daardoor uiteindelijk uh, de mensen in dat busje, in die vrachtwagen met al die gevangenen, uh, doodgeschoten zijn uh, door het leger. Maar ook hiervoor geldt, dit is het verhaal van deze man. Deze man die uh, alleen die mensen heeft zien, uh, uh, zien lopen die het verhaal vertelden, hij heeft het zelf niet gezien. En mocht je nou iemand anders spreken, iemand van de moslimbroeders spreken, dan zal die weer een totaal ander verhaal uh, uh, geven. Dus het is heel moeilijk om precies duidelijk te krijgen wat er dan uh, gebeurd is. En die cijfers van het aantal doden, 36, 37, 38, waar die lichamen naartoe gebracht zijn, is ook Volstrekt onduidelijk. Joris, dank voor dit moment. Die onduidelijkheid is uh, overigens precies de reden... waarom Amnesty International een diepgaand onderzoek wil... Over naar die gebeurtenissen de afgelopen week in Egypte. Daar praten we volgend uur over. Ga nu uh, door naar Brussel, want de minister van Buitenlandse Zaken... die hebben uh, afgesproken woensdag bij elkaar te komen... om over Egypte te praten. Tijn, uh, onze correspondent Tijn Sadeh, is, is er al iets bekend... over de inhoud van dat overleg, behalve dan dat het over Egypte gaat? Nee, helaas niet. Het bleef vooral vandaag bij een dienstmededeling... van de speciale gezant namens de Europese Unie... die Egypte in zijn portefeuille heeft. Nou, Hij was aangeschoven bij het overleg van uh, EU-ambassadeurs uit alle landen. En daar is uiteindelijk besloten om uh, woensdag dus inderdaad in Brussel... Uh, alle ministers van Buitenlandse Zaken uh, om de tafel te zetten. En dan moet er worden gesproken... Ja. of er dan zal worden gesproken over mogelijke sancties... andere politieke drukmiddelen... Vraagt u het woensdag maar aan de, minister, uh, aan de ministers, zei deze gezant. De Europese Unie wil wel constructieve hulp blijven bieden. Blijft dus aandringen op een politieke oplossing. Maar ja, daar moesten we het verder nog even, uh, hier moesten we het even mee doen vandaag. Ja, want wat zijn de mogelijkheden? Ze hebben natuurlijk de afgelopen week hun afschuw uitgesproken. De meeste dan ministers van Buitenlandse Zaken over wat er gebeurd is vorige week in Egypte. Maar wat zijn de mogelijkheden om, om nog meer te doen? Ja, die zijn eigenlijk al uitgeput, hè. Men dacht uh, dat de mogelijkheid was een politiek uh, druk uh, uitoefenen. Veel woorden. Catherine Ashton, uh, de buitenlandsvertegenwoordiger namens Europa... die uh, reist al vaak af naar Cairo. Uh, men heeft uh, van alles geprobeerd om te bemiddelen. Nou, dat is gewoon allemaal niet gelukt. Uh, op de machthebbers in Cairo heeft het weinig indruk gemaakt. Ja, dus blijft eigenlijk maar één politiek drukmiddel... Uh, uh, wat Europa betreft, over. En dat is uh, ja, eigenlijk gewoon ordinair geld, hè. Europa geeft heel veel geld, is toegezegd... om van Egypte een democratie te maken. In totaal is zo'n 5 miljard euro toegezegd. Nou, deze geldkraan dichtdraaien, dat zou dus het drukmiddel zijn. En daarover dus wellicht meer nieuws. Daarover wordt gediscussieerd aanstaande woensdag... tijdens de speciale raad hier in Brussel. Want waren er niet eerder dit jaar al betalingen opgeschort... omdat ze vonden dat het niet goed ging met dat democratische proces? Ja, klopt. Deel, deels uh, is, uh, is dat inderdaad al uh, aangegeven... om dat op te schorten, tijdelijk te bevriezen. Maar er is nooit nog uh, een echt besluit genomen om te zeggen... ja, nou, stoppen we er gewoon mee. En uh, als dat wordt besloten uh, aanstaande woensdag... dan is dat groot nieuws. En uh, ja, dan heb je toch als uh, leiders in Cairo echt een probleem. Want dat geld is niet alleen natuurlijk bedoeld... om een rechtsstaat op te bouwen, democratie daar uh, te installeren... hulp daarbij te verlenen, maar ook de kwakkelende economie... De economie in Egypte is daar sterk van afhankelijk. En daar wordt je toch uiteindelijk door de Egyptenaren op afgerekend. Dus ik denk dat dat toch wel indruk gaat maken. Tijn Sade was dat vanuit Brussel. Dan Duitsland. In het stadhuis van de stad Ingelstad... houdt een man al de hele dag een aantal mensen in gijzeling... De stad waar bondskanselier Merkel vandaag een bezoek zou brengen. Dat bezoek is inmiddels afgezegd. Wouter, Berl Wouter Meijer, onze correspondent in Berlijn. Wouter, zit er inmiddels wat, wat beweging in deze zaak? Nou, niet heel veel. Die gijzeling is nu intussen uh, 7,5 uur bezig. Uh, vanochtend om 9 uur is de man uit het raadhuis binnengekomen en heeft uh, waarschijnlijk in de kamer van een van de lokale burgemeesters een aantal mensen gegijzeld waaronder de lokale burgemeester uh, Aanvankelijk had hij daar vier mensen uh, onder bedwang. Daarvan heeft hij intussen twee vrijgelaten... waarvan de lokale burgemeester Maar twee heeft hij dus nog steeds in zijn macht. Hij heeft vervolgens de politie gewapend. Uh, het is niet duidelijk wat hij eigenlijk wil, wat zijn eisen zijn. Uh, er is 200 man politie samengetrokken in en rond het stadhuis. Het stadhuisplein is uh, helemaal afgezet. Daar mag het publiek ook niet op. Daar mogen journalisten niet op. Dat is ook de reden waarom uh, Bondskanselier Merkel daar niet op kan treden straks. Uh, die zou eigenlijk nu om, om vijf uur daar optreden... In het kader van een verkiezingscampagne, dat is dus afgezegd. Um, en verder duurt die gijzeling voort. En wat is er bekend over, over de man die dit doet? Nou, wat de politie dus wel heeft uh, uh, duidelijk gemaakt... is dat het een man van 24 is... die uh, een medewerkster van de gemeente Ingolstad... Uh, stolkt al een tijdje. Hij is daar zelfs voor veroordeeld. En omdat hij psychisch niet in orde is... is hij ook in een kliniek geplaatst. Uh, daar zou hij eigenlijk nu moeten zijn. Dus hij is waarschijnlijk ontsnapt of weggegaan uit de kliniek. En maandagochtend, 9 uur... het eerste wat je dan doet in de week... is uh, naar het stadhuis gaan. Um, hij zou daar eigenlijk niet mogen zijn. Maar hij is blijkbaar bewapend. Hoe hij aan dat wapen komt is ook niet bekend. Uh, en een van de twee mensen die hij nu nog steeds in zijn, uh, in zijn macht heeft... is inderdaad die medewerkster die hij al een tijdje stalkt. En het klinkt niet alsof hier een verband zit met dat bezoek uh, van Merkel? Nee, dat is waarschijnlijk puur toeval. Maar het is wel zo dat Merkel nu het bezoek aan Ingolstadt zelf heeft afgezegd. Uh, dat is al een paar uur geleden afgezegd. Maar goed, toen wist men ook nog niet hoe het af zou lopen. Dus het zeker het onzeker genomen. En zojuist is ook bekendgemaakt dat Merkel het tweede bezoek aan Beieren... waar ze vandaag ook op zou treden voor haar in Regensburg, dat is 80 kilometer verderop... maar dat ze dat ook heeft afgezegd. Misschien wel omdat ze uh, ja, niet het risico wil lopen... dat er iets verschrikkelijks gebeurt met die gijzeling in Ingolstad... en zij op hetzelfde moment een, een vrolijke toespraak staat te houden. Dus uh, Merkel doet vandaag helemaal niks meer in Beieren. Het is verkiezingscampagne. Daar zijn één week eerder dan de landelijke verkiezingen... ook nog deelstaatverkiezingen. Dat is een tegenvaller voor Merkel. Maar goed, ze neemt het zeker voor het onzeker... en blijft vandaag maar eventjes thuis. Wouter Meijer was dat vanuit Berlijn... Goedemiddag Kees Vaks, de verkeersinformatie. Uh, het is niet veel Lucella. Uh, nou. de A2 naar Maastricht vanaf Luik 2 kilometer voor knooppunt Europaplein. Een vrachtauto die stilstaat op de A9 naar Alkmaar, vanuit Amstelveen 2 km voor knooppunt Coeymeer. Rechterrijstrook is dicht. En we hadden last van een aanrijding op de A27 Utrecht-Gorkum. Daar staat 7 kilometer tussen Eveding en Lexmond. Alle rijstroken zijn inmiddels weer open. Het is er bijna kwart voor vijf. In het zuiden van Thailand woedt al dertien jaar een burgeroorlog. Moslimopstandelingen vechten daar voor de afscheiding van drie provincies. Provincies waar de bevolking grotendeels islamitisch is. De regering heeft een flinke troepenmacht al een hele tijd daar. Alleen die soldaten vormen voor de opstandelingen vooral eh, een extra doelwit. Michel Maas, onze correspondent, bezocht het gebied. Het gebied waar bijna dagelijks mensen om het leven komen. Naar school gaan is een gevaarlijke onderneming in het zuiden van Thailand. Thaise scholen en vooral ook hun onderwijzers zijn een doelwit van moslimterroristen. Twee onderwijzers van deze school zijn net omgekomen toen hun auto werd opgeblazen. Het schoolhoofd kan er nog steeds niet over uit. We hadden nooit verwacht dat zoiets ook onze school en onze leerkrachten zou kunnen gebeuren. Om aanslagen te voorkomen hadden de onderwijzers een escorte van soldaten. Volgens het schoolhoofd hadden ze dat beter niet kunnen hebben. Ik ben er zeker van dat de terroristen de militaire escorte wilden treffen en niet de leraren. Maar de auto met de soldaten was al voorbij toen de bom ontplofte en de leraren reden te dicht achter die vrachtwagen. Ze waren gewoon op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Nu laten we de leraren dus niet meer samen met de escorten reizen. Dus hoe beschermen ze dan de leerkrachten? Voor de school staan een paar militairen. Maar die kijken alleen maar hoe de leerkrachten naar huis gaan. Bent u niet bang? Een klein beetje wel. Maar niet echt. De leraren zijn een beetje bang. Maar ze voelen zich zonder soldaten toch veiliger dan met. Hun gelijk wordt elke dag bewezen. Terwijl ik de school bezoek, ontploft er enkele kilometers verderop een bermbom. De bom heeft één soldaat gedood. Op straat ligt nog een plas bloed. Ook de kleren van de pelotonscommandant zitten onder het bloed. Hij vertelt wat er gebeurde. Ik liep voorop, hoorde de bom, liep meteen mijn rugzak vallen... en rende naar mijn vriend om hem te helpen. Ik sleepte hem weg omdat ik bang was dat er nog een bom zou ontploffen. Paul naast de plek van de aanslag staat een eetentje. Iemand daar moet iets gezien hebben. Ik heb niks gezien. Ik was aan het werk. Ik hoorde alleen die knal. Niemand weet iets, niemand ziet iets en niemand eist de aanslag op. En ondanks alle checkpoints en helikopters wordt ook niemand gepakt. En zo gaat het altijd. Elke dag weer. De militair heeft moeite zijn tranen te bedwingen. De dode soldaat was zijn beste vriend. Hij was altijd bij me. vijf jaar lang. Hij beschermde mij, ik beschermde hem. We aten hetzelfde voedsel, sliepen in dezelfde kamer. De omwonenden kijken en lachen. Voor de Milayo hier is elke dode Thaise soldaat een weer eentje minder. Nu horen de reacties op de slachtoffers van die oorlog in Zuid-Thailand. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1 Journal. Met ook het weer, Gerrit Hiemstra. Goedemiddag. Goedemiddag. En van harte gefeliciteerd op deze verjaardag. Presenteer jij het weer? Dank je uh, Met wat extreem weer in het noorden vandaag. Ja, dat klopt. Daar zitten zware buien. Uh, nog steeds trouwens. Nu zitten ze vooral in het, noorden, het noordoosten van Overijssel. Maar vooral in Groningen en Drenthe hebben die plaatselijk voor erg veel regen uh, gezorgd. En dat heeft ook overstromingen tot gevolg gehad. Uh, huizen die onder water gelopen zijn. Er is zelfs een, uh, een winkel ingestort. Een Albert Heijnwinkel ergens in Winschoten geloof ik. Of in Veendam. In ieder geval daar in de buurt. Daar is een dak naar beneden gekomen. Ja. Gelukkig en, geen, uh, geen slachtoffers. Nee, maar dat, dat komt natuurlijk doordat uh, het bijzondere hieraan is, is... dat die buien heel lang op dezelfde plaats blijven hangen. En dan blijft het maar doorregenen. Ja, en dan, uh, ja, dan krijg je vanzelf een grote hoeveelheid regen. Ja, heeft het water geen tijd om weg te lopen? Nee, dat gaat dan gewoon te snel. Daar, daar is gewoon de, de afwatering niet op berekend. En uh, daar kun je ook verder ook niks aan doen. Dus ja, je kunt hooguit na de hand de rommel opruimen. Want, want hoe komt dat, dat die buien zo lang boven één plek blijven hangen? Nou, er zit, uh, er zit weinig stroming in de atmosfeer. Terwijl het tegelijkertijd wel heel erg onstabiel is. <hijf> dus dat wil, wil zeggen dat er heel gemakkelijk lucht opstijgt. En die lucht is nog vrij vochtig. En als die lucht opstijgt, dan ontstaan er wolken. En die wolken, als die heel dik worden, gaat regenen. Nou, als het proces maar doorgaat, steeds op dezelfde plaats, ja, dan blijft het gewoon maar regenen. En ja, zolang die buien dus niet wegtrekken, ja, dan, uh, dan blijft het maar doorregenen. Ze gaan wel wegtrekken. Ja. Want uh, als we even kijken verder in de week, dan, dan komt de zomer weer terug voor ja, zover weg geweest. Ja, dat klopt. Die buien die zijn we morgen in ieder geval kwijt. Um, dan is het prachtig weer, weinig wind, de zon schijnt... en uh, er zijn wel wat stapelwolken overigens uh, overdag. Maar uh, de temperatuur die komt op zo'n uh, 20 tot uh, 23 graden uit. En na morgen komt er eigenlijk elke dag een paar graden bij. Dus uh, zeg maar donderdag, vrijdag dan zitten we op 25 tot 28 graden. Dus uh, ja, je zou kunnen zeggen, de zomer die, die zet nog even een eindsprintje in. Gerrit Himstra was dat met het weer...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 shouting for girls, this ain't a love song. Jan-Pieter Glerem, de bekende veilingmeester, is overleden. Nederland leerde hem kennen door het televisieprogramma Eenmaal Andermaal. 400 gulden voor deze jamaat en de senioren. 425, 450, 475, 500, en 50, 600, en 50, 700, en 50. 1050 gulden is er ook de laatste rij. Niemand meer dan 1050 gulden is er achteraan geboren. 1050 gulden. Niemand meer dan 1050 gulden. Niemand. Nummer 301. 1050 gulden. Nou, dat was nog het gulden tijdperk. Jan-Pieter Glerem. Uh, Job Ubbens is directeur bij Christies. Ook uh, veilingmeester. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Glerum werd gezien als een van de beste hè, in, in Nederland. Uh, zag u hem ook zo? Nou, zeker in, zijn, uh, in de jaren 80 en 90, in het begin van. Uh deze eeuw, zeg maar, was hij niet een van de beste, was hij echt wel de beste. En wat, wat maakte hem zo goed? Wat maakte hem de beste? Nou, een combinatie van factoren. Een van de, uh, hij werd de Dutch windmill genoemd, omdat hij enorm met zijn armen zwaaide. En hij beheerste <laughs> perfecte retorica om een zaal te bespelen. Dus... Uh, hij kon mensen overreden, hij kon mensen verder krijgen... ...dat ze waarschijnlijk ooit gedacht hadden dat ze zouden bieden. En daar was hij een meester in. En op wat voor manier deed hij dat, behalve met zijn armen zwaaien? Ja, op zijn James Bonds, zullen we zeggen. Opgetrokken wenkbrauwen, uh, mondhoeken, uh, armen, uh, ik zou bijna zeggen armen, benen... ...alles wat hij kon bewegen, bewoog hij. En, en liet hij dan ook zelf merken wat hij van een geveild object vond... Nee, want het was een professional, dus dat, dat, dat doe je dan niet. Je staat onpartijdig en neutraal tegen alles wat je velt, Of het nou een schilderij is, of, of een kommetje, of aardewerk, of wat dan ook. Dat maakte voor hem niet uit. Maar hij kon gewoon mensen zo ver krijgen dat ze tegen elkaar opboden... en dat ze, nou, nogmaals, gewoon echt competitie bedreven. Maar, een... maar, maar, maar hoe verleid je dan iemand met je mondhoeken... Ik zou zeggen, komt u ook bij ons eens kijken. Het is, uh, nee, het een van de dingen... Je moet eerst technisch goed zijn, weet je cijfermatig goed... want je speelt met geld van iemand anders. Maar als mensen eenmaal bieden in zo'n zaal... en het voelde hij haar fijn aan... dan kon die mensen verder krijgen. En dat deed je echt met vooroverbuigen over je spreekgestoelte. Je, je rostrum, mensen nog een keer vragen... en nog een keer nog op het onbetamelijke af. Hè, op de grens van... Dat het net niet brutaal was. Dat kon niet fantastisch. En daar heb je ook wel goed psychologisch inzicht, denk ik, voor nodig... om gelijk een inschatting te maken ja, en, en, hoe je en, en, iemand uh, zo ver krijgt. En het mooie van hem was, en dat hebben mannen in het algemeen niet... maar ook een hoop empathie. Zeer zeker. Ja, en, en leverden zijn veilingen dan ook altijd meer op dan verwacht van tevoren? Ik bedoel, betaalde het zich letterlijk uit? Nou, dat denk ik wel. In het, in het algemeen is het, het verdient een goede veilingmeester... Echt, echt kapitalen voor een bedrijf. En daar worden ze dan ook op getraind. En hij was daar dan, uh, zeker in de jaren negentig, was hij toch gewoon echt wel de best in. Ja, en, en, en is die tijd veranderd? Is de stijl van feilen veranderd sinds de nou, hoogtijdagen? daar? Nee, ja, natuurlijk. Uh, het is veel internationaler geworden. Je hoorde hem net nog feilen in het Nederlands en in Guldens. Kijk, tegenwoordig gaat alles in het Engels en ook nog met internet erbij. Dus er is een hele andere dynamiek is er ontstaan. Maar de, de, de, voor mij was hij een van de aller, allergrootste voorbeelden. Ja, en, en u, wat, wat heeft u van hem overgenomen? Nou, dat weet ik nooit. Ik, ik, hoop, ik hoop de goede dingen. Dus het <laughs> is moeilijk om over het gek. Het gaat over hem nu. Maar waar hij bijvoorbeeld heel goed in was, was, uh, was uh, gewoon die, die zaal bespelen. Het ruiken en het voelen. En het, en het, het was echt een, een veiling dier. Wat, wat, wat er ging gebeuren. En dat tot in extreem uitspelen. En, en dan is een zaal natuurlijk veel uh, prettiger dan internet. Ik bedoel, dan kan je ja, kan je nee, daar nee, niet dat zoveel is het, mee. Nee, nee, dat is, dat is geen vergelijk. Dat is. Uh, met Glerum aan het oeren, zeg maar dan, dan, dan is er altijd entertainment en uh, er gebeurt er van alles. Hij is op een gegeven moment ook voor zichzelf begonnen. Is dat een, een, een goede zet geweest? Heeft, heeft dat de veilingwereld goed gedaan? Nou, het is altijd goed om veel concurrenten te hebben. Hè. Want Anders krijg je alleen maar Sotheby's en Christie's. Dus het is goed om op lokaal, regionaal niveau uh, iets als veiling uit Glerum te hebben. Uh, hij is wel de man geweest die de Indische markt, de markt voor Indische schilderijen... op een gegeven moment heeft ontwikkeld. En uh, het was goed om er iemand bij te hebben. Maar het was meer incidenteel dan, dan, dan concurrerend, moet ik zeggen. Uh, en hij heeft zijn bekendheid genoten, vooral natuurlijk vanwege televisie op een gegeven moment. En daarmee heeft hij denk ik het, het veilingvak ook meer in de schijnwerpers geplaatst. Ja, de goede kant van het veilingvak, hè. Dat het, dat het, dat het een, een heel transparant, eerlijk proces is. En daar heeft hij zeker toe bijgedragen, ja. Ja, en hoe deed hij dat op televisie, wat u betreft? Nou, weet je, ik was toen uh, wat jonger, zullen maar zeggen. <laughs> ja. Ik heb nog wel gezien, dus ik kan me niet heel goed herinneren, maar hij heeft geloof ik acht jaar voor de Trost dat eenmaal andermaal gedaan. Ja, ja. En dat, uh, nou, blijkbaar deed hij het heel goed, en anders kom je niet achter terug op de, op de buis. En uh, ja, op zijn manier, een beetje bekakt, een beetje flamboyant. Uh, een beetje op zijn mee met JP, hè, zoals dat heet, ook een rubriek binnen die feiling. Eigenlijk was het wel heel grappig, maar toch ook professioneel en heel goed. Ja. Goed, Job Ubbens, uh, directeur van Crisis, dank voor uw uh, herinneringen aan Jan-Pieter Gleren. We gaan dank u wel. Zeker, Dankjewel. dank als ik het zo hoor. In de veilingwereld 70 jaar oud is hij geworden. We gaan richting het nieuws van vijf uur. Na vijf gaan wij praten over de politiek. Want er wordt druk onderhandeld in Den Haag. Dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. Maar zo langzamerhand krijgen we dat ook weer te zien. De heren en dames zijn op vakantie geweest. En zijn met elkaar de laatste puntjes op de i aan het zetten. In de onderhandelingen over de bezuinigingen. En we praten ook over Alex Pastoor. Die is ontslagen bij NEC. Dat na het nieuws van vijf uur. Komt BNN Today. Jongens, zijn jullie nou het ruzie maken? Vanavond om half negen. Nee, we zijn passievol en het discussiëren. Ja, op Radio 1. Nou, dit lijkt meer op ruzie, maar goed. Luister en kijk mee. Het verscheurt echt families. Bij jou wordt er nog gediscussieerd. Ze vliegen elkaar nog niet echt in haren, geloof nog ik. net niet, nee. Nog net niet. <laughs> op Radio 1.nl. Wat er nu gebeurt binnenhuis en dat soort discussies... en dat dat nog, nou ja, op een gegeven moment tot een negeerperiode misschien leidt... leidt op straat wel vaker tot een handgemeen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.